Tell me of the things you've seen And the home that you once had home that you once had Beyond the midst of myth and legend In this place not far from here Beneath the stone and legend in this place not far from here beneath the stones on the hill i want to see your band and i wonder if i'll ever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 Zo, zo, een goede avond, goede avond. Nou, ik zou zeggen welkom. Um, ja, het is dus vandaag 7, 7 mei. En ik zit even... Um, ja, het, het, het, was, uh, het was goed weer. Hè? Dat is altijd wel prettig om uh, uh, in deze tijd van je is het altijd wel prettig, hoe, hoe meer dagen we hebben, uh, hoe beter het uh, hoe beter het dan is. Um, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel uh, te vertellen, behalve dat ik naar Glasgow ben geweest uh, vandaag een keertje. Uh, dagje vrij, dan kan dat, hè. Uh, Ik werk eigenlijk hetzelfde schema iedere keer. Uh, ik werk dus uh, vrijdag, zaterdag, zondag, dan ben ik na maandag en dinsdag dan vrij, dan werk ik de woensdag en dan ben ik donderdag vrij. En uh, zo gaat dat iedere keer zo zijn, uh, zijn gang. Ik vind het uh, eigenlijk heel uh, heel prettig. Hè? Het, ge het geeft me uh, dagen vrij die ik uh, eh, waarop andere mensen moeten, mo moeten werken. En ja, het geeft me ook wat meer vrijheid. Je kan dingen doen, uh, eh, je kan wat rustiger doen. Uh, eh, je kan alles wat, wat, wat, wat rustiger doen. Oké, okay, ik werk ook vier dagen in de week in, pla in plaats van vijf. Misschien dat dat een beetje meewerkt. Um... Ja, en het is dus ook uh, de eerste... Uitzending van een nieuwe maand, dus ik ga naar, dus zoals ik vorige week al had gezegd, en eh, de, de, de uitzendingen rond een, een maand, eh, dus rond de nieuwe maand, eh, vorige week uh, was het de 30, uh, uh, de 30 april. Dus en dan trek ik een, een, een dierenkaartje en de week erop uh, trek ik een boom. Nou, en wat is er toepasselijker, hè? In de eerste week van mei, uh, dat het de meidoren uh, geweest is. Uh, de betekenis die eruit komt uit het Keltische Bomenorakel. En er hoort een kwatrijn bij. dat vind ik altijd wel leuk om dat dan ook heel even uh, voor te lezen. En... Um, Uh, bij grote vrees keren oude helden weer, onbeducht voor gevaren of voor pijn. Met witte bloesem glimlachend staat zij daar, de maagd verwelkomt hun zielen rein. Ik vind dat uh, best wel mooi, ik vind het ook heel toepasselijk. Uh, Uh, eh, voor, voor zo rond deze, uh, de, zo rond, de, rond deze periode, de begin mei, dus uh, de, uh, de meidoren die staat dan uh, in bloei. Um, en hier wilde nog wel uh, uh, mei worden genoemd, oh, maar eigenlijk is het de Hawthorne... ...uit. En. Okay. Uh, nou, en, en wat betekent deze? Boom verder nog uh, verder nog weer. Kijken dan is het deze die wel paselijk is. Staat hier, uh, drie keer heb je het geprobeerd, nu is de weg vrij. En dan staat er wat uitgebreider, terugkeren naar het toneel van eerdere mislukkelingen. Hallo, uh, leer lezen. Terugkeren naar het toneel van eerdere mislukkelingen of, uh, en trachten er iets van te maken, vereist veel moed en trotsering. Zulke handelingen. ...worden over het algemeen als dom beschouwd. De vastberadenheid om te slagen is gebaseerd op de kwaliteiten die weinig waarde lijken te hebben. Maar verharding en geduld bereiden de weg. En de vraag die je jezelf dan moet stellen is... ...hoe stel je je het voltooide project voor? Hoe zie je... ehm... Ja, hoe, hoe zie je jezelf aan het einde van het voltooide project? Of hoe, zie je, of hoe stel je je voor wanneer het project afgerond is? Um, nou, nou nee, ik kan ook... Uh, dus ik, ik zal even kijken wie er binnen, uh, wie er in de chat uh, zitten op het moment. Uh, natuurlijk op reet en redhead. Ik zie Edwin, Hans, onze Guus, Lin, Possertje en Tom. Nou, dat is toch een uh, uh, toch een hele uh, toch een hele verzameling. Um, Die uh, binnen zich zag even snel dat uh, er iemand van de kerk uh, bij uh, postetje is langs geweest. Nou, uh, als hij zijn een erover uh, kwijt wil, dan kan dat zo direct. Uh, natuurlijk wil ik eerst... Uh, onze lieve Lin feliciteren met haar verjaardag. Het is ook... Uh, Ja, het ligt bij mij. Ik, ik laat gewoon stiltes vallen hoor. Geen probleem. Um... En mijn verbinding hier is ook goed. Dus inderdaad, ik zie geen... Uh... Ja, wat hij hoort. <laughs> Precies wat Guus hoort, hoort zo. Um, eh, maar wat ik wilde doen, even, Lin, uh, even Linda feliciteren. Met haar verjaardag. Het is vandaag haar verjaardag. Dus uh, ik zou zeggen... Uh, Dreadhead zet er heel even wat kleurtjes in voor haar. Altijd wel leuk. Um, nu geen uh, Fijne Verjaardag. Uh, nu geen Happy Birthday klaarstaan voor je. Want ik was dat inderdaad. Ik was het. Uh, ik kan het wel opzoeken voor je als je dat wilt. Uh, en dat ik heel even Happy Birthday neerzet voor. Uh, uh, voor Verlinda even als muziek. Uh, zingen zal ik het niet doen. Want dan, uh, beder <laughs> dan, dan, dan uh, uh, schakelt iedereen acuut uit. Ehm. Um, maar de, de, mei, de meidoren, even, terug, uh, even terugkomend op, uh, op, op, de, op de bomen, er uh, zitten dus een aantal sleutelwoorden die bij de, de meidoren noemt, dat is romantiek, grenzen en beschutting, want van oudsher, ook al, was het, ook al is het geen grote, maar hij wordt maar 5 tot 15 meter, uh, en sommige soorten zijn zo laag dat ze meer op een struik uh, lijken, het uh, is wel een, een dicht begroeide boom uh, en verspreidt zich goed in de breedte rond de stam, dus je kan hem goed als uh, ja, schutting of zo uh, gebruiken. Uh... Eh, dus dat is altijd wel... Uh... Dat blijft altijd wel handig. Uh, je, als je hem goed bekijkt, dan zie je dat de kleinere takjes uh, scherpe doren zijn. en vandaar meidoren, doren. Er zitten dorentjes aan. Uh, toch altijd voorzichtig zijn met alles, uh, uh, als je hem gaat snijden. Takjes. Uh, uh, be beetpakt en zo. <coughs> Ja, dus dat is altijd uh, het door toch even uitkijken. Natuurlijk het, uh, uh, spreekt het voor zich, maar met, uh, met Dorestruiken is dat ook zo, dat je dan toch wat voorzichtiger moet zijn. Uh, het huid van de meidoren is wel vrij hard. Uh, en, en dat zal zelden beginnen te rotten. Waardoor het dus eigenlijk ja, goed geschikt is voor, uh, voor gereedschap, hè, voor, voor handvaat voor, uh, voor, voor handvaten en. Uh, Daarin en dergelijke. Natuurlijk, zoals ik zei, omheilingspalen. Ik denk aan schuttingen. Ehm. Um... En de, de, de, de meidoren, uh, zoals ik al zei, is dus geschiet als natuurlijke barrière. Ze werd ook, uh, ook heel veel, uh, veel wel gebruikt. Ehm. Um... ja persoonlijk als ik een als ik door een mei door in bloei zie staan dan vind ik het een, een hele mooie boom vol met vaak is het met witte bloesem, soms misschien een beetje rozeachtig uh, uh, dus dit is een hele mooie uh, boom als hij in, in in bloei staat ik vind hem uh, uh, Uh, best wel uh, hey. dus hij uh, uh, uh, uh, he heeft zo zijn charmes. Um, <toten> nou, uh, als je dan dus uh, gaat kijken, de, de, de vruchten... Uh, ...zijn, zijn wat... Uh, ...ze zijn rood ro ro van kleur, klein, uh, klein en ovaalvormig en ontzettend geliefd bij vogels, uh, uh, waardoor... Uh, de meidoorn zich dus verspreidt ja, via... Uh, uh, en die, die plant zich op die manier dus voort in de uitwerpsen van de vogel. Uh, de, de, de vruchten van de meidoren. Ik heb ze nog nooit gegeten. Dat wil ik best wel eens proberen, want ze zijn eetbaar. Hè, de, de, de vruchten van de, van de meidoorn. Dus ik wil best wel eens een keer kijken oh, om... Kijk, uh, uh, of ik een keer wat te pakken kan krijgen als ik, uh, uh, of ik een keer uh, mijn boren uh, vrucht te pakken kan krijgen, of een keer uh, jam of siroop uh, van te pakken kan krijgen, want het lijkt me best wel apart. Ehm. Um... Ja, uh, ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe zo'n vrucht dan, uh, dan, dan smaakt. Miss uh, uh, misschien dat iemand anders wel een keer een. Ehm. Uh... Uh... ...daar ervaring mee, mee heeft. Ja, inderdaad, een meidorenstruik. Dat, <laughs> uh, een struik, omdat hij dus vol zit met dorens. ...ja, is dat, uh, doet dat ontzettend zeer... <laughs> ...als je erin valt. Uh, Tom zegt dat inderdaad ook. Uh, die, die, die, die zegt op de chat dat er een parachute in... Uh, uh, ...in een mijt door een struik of een mijt door een boom, afhankelijk van hoogte, uh, dat het hem inderdaad pijnlijk is, want ze zitten onder de dorens. Uh, dit, is, dit is een boom die dus aan de buitenkant heel mooi is en aan de, en aan de binnenkant ja, letterlijk heel prikkelbaar. Het uh, uh, is dus een, een, een duidelijke, uh, het is echt heel duidelijk dat, uh, dat dat gezegde niets is wat het lijkt uh, goed tot zijn recht komt bij deze boom. En het maakt dus niet uit hoe mooi die uh, is aan de buitenkant. Maar als je niet voorzichtig bent, inderdaad, dan, uh, ja, dan, kan, bloed, uh, dan kan er inderdaad uh, bloed vloeien. Als jij gaat prikken aan een van die doren. De meidoren uh, is, is, is daardoor ook symbool voor de dualiteit. Hè? Waar twee uh, tegenstrijdigheden worden, worden verenigd. Hè? Dus, dus nogmaals, die mooie, die, die mooie bloemen en die doren. en dat is een van de vele voorbeelden um, en ja ze, ze staan uh, toch ook symbool voor uh, de vereniging van man en vrouw uh, in, in het huwelijk uh, en uh, de meid door wil op die manier dus ook laten, laten weten dat er romantiek in de, in de lucht kan hangen Ja, maar, he, uh, dus... ja, er, er kan van alles dan gebeuren wat dat uh, betreft. Um, ja, zo, zo, zoals ik al zei, ik, uh, ik, hoop, uh, ik hoopte eigenlijk dat iemand zou zo zeggen... Uh, uh, ik heb een keer de vrucht gegeten van de meidorm, want dat wil ik nog eens een keer proberen. Ik ben benieuwd hoe dat smaakt. Uh, zij het als siroop, zij het als jam... Uh, Zij het als wat dan ook. Uh, intussen zie ik dat Marcus uh, binnen is, uh, uh, is, is gekomen. Ze zeggen, goedenavond Marcus. en Linda, ga lekker in bad. Geniet, van, geniet ook van het bad. Um, wat ik wel eigenlijk... Uh, ik weet dat er hier in de buurt een aantal meiden door ontstaan. Ik heb ze nog niet in bloei zien staan. Uh, maar wel echt helemaal onder de knop. Uh, alsof ze nou, elk moment... Uh, ja, alsof ze elk moment... Uit kunnen barsten. Uh, wel heb ik... Uh, en dat was heel goed te ruiken af en toe ook. Uh, God, hoe heet het nou? Uh, de wilde knoflook. Uh, uh, al in, uh, in, in volle bloei zien staan. En zoals ik zei, die ruikt je ook heel goed. Uh, dat is een, uh, een, een bloem. Die woekt het heel, die, die heel erg. Paarden zijn er gek op. Uh, nou, hij ruikt echt naar knoflook. Uh, en ik heb... Uh, als je die plukt, is het heel lekker. Dat wel. Je hebt er niet veel van nodig. Uh, als je één of twee plantjes uh, meeneemt. Uh, en hier groeien ze in overvloed. Dus, ze, dus niemand die ze mist. Uh, moet je kan, je, kan je de bladeren gewoon rustig uh, laten drogen. Fijnmalen. En door je eten heen doen. En, is dat, en dan is dat best nog wel lekker. Dan geeft dat een hele milde knoflooksmaak. Um, in tegenstelling tot de bol knoflook die, die we allemaal kennen is hij dus niet zo heel sterk dus je kan wat meer gebruiken dan je, dan je gewend, met gewend bent je hoeft hem niet te laten drogen maar dan vind ik hem beter tot zijn recht komen um, ja ik vind knoflook toch wel lekker dus ik ben ook heel gek op die geur die dan die dan, die dan, die dan vrijkomt. Eh, wat ik dan dus eh, doe, ik uh, pluk een, eh, een paar verse, verse plantjes. Zoals ik zei, er zijn er zoveel, niemand is mist. Eh, dan laat ik dat een paar, uh, een paar dagen uithangen uh, uh, uh, en drogen. Dan versnipper ik dat. En dan versnipper ik dat en heb ik dat gewoon netjes in een, in een klein potje, heb ik dat dan verder gesnipperd, heb ik dat dan liggen. En als ik dan behoefte heb aan, uh, aan een mildere knoflooksmaak... Of, uh, ...of sowieso aan knoflook... ...dan uh, knal ik dat er gewoon uh, lekker in. En dan vind ik dat uh, ja, best wel aangenaam. En... Ja. Dan, uh, dan, dan brengt dat uh, wat, wat een, toch weer een wat, wat apartere smaak uh, met zich mee... Uh, je, je, je hebt niet veel nodig. Uh, de, smaak is, de, de smaak is dan zo. De smaak is wel wat milder. Um, maar het geeft wel heel makkelijk zijn smaak af ook aan de rest. Um, hè, dus als je bijvoorbeeld. Uh, hier is uh, een, een lekkernij ook. Uh, garlic mushrooms. Eh, dus wat, uh, wat, wat doe je dan, uh, je uh, paneert, uh, in, in feite paneer je daar, uh, uh, uh, je paneert uh, champignons en daar zit knoflook. Nou, dan, dan, in, in het paneermengsel zit ook knoflook. Nou, je, je paneert het zo als je bijvoorbeeld ook, uh, weet ik, het uh, kip zo, uh, kip of schnitzel of wat dan ook zou dat dat soort dingen. Um. Pos is door de draaider, zie ik. Um. Ja, en de, de, dan is dat best wel, uh, be, best wel lekker. En, uh, ja, zo kan je, in plaats van de gewone bolknoflook uh, te gebruiken, kan je ze ook de wilde knoflook uh, gebruiken. Je, in plaats, dit is, dit is een kruid uh, die hem dan niet als groente eten, want dan wordt dit uh, uh, toch, nee, dan, dan, dan, dan wordt het toch uh, misschien te machtig, toch te veel. Uh, maar ja, gebruik hem inderdaad zo als je bijvoorbeeld uh, inderdaad andere kruiden dan. ...andere gedroogde kruiden zou gebruiken... ...zoals bijvoorbeeld peterselie, thyme... ...rozemarijn... Uh, dat, dat, dat, dat, soort, uh, dat, ...dat soort ideeën. En dan, dan is dat best nog wel erg, uh, best nog wel erg lekker. Um, ik ga het een mopje muziek opzetten. En... Uh, ...ja... ...als je je geroepen voelt... ...om op 10-spier te komen naar de muziek... ...dan ben je van harte welkom... Maar zoals ik dan zei, pas als de muziek is afgelopen. Dank. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Arme possen, getuigen van de Satanskerk. Nou, hoe krijg je het voor elkaar? Nou, zoals ik al zei, uh, als je je geroepen voelt op 10 uh, speak te komen, kom gerust lekker binnen. Want dan kunnen we nog lekker een half uurtje uh, even babbelen. Anders uh, gaat ik over onzin, anders gaat ik onzin uitkramen. <laughs> En dan zie ik nou ook de, uh, kan wel. Ah, daar is alle waarom niet? Um, ik was eigenlijk met uh, ik, ik was uh, over uh, eten uit het wild eigenlijk een beetje begonnen. Ik heb hier ook een boek liggen dat ligt te ver weg om te pakken en dat heet uh, Food for Free. En daar heb ik wel eens in zitten lezen, en even te kijken: van nou, wat kan je eh, zo plukken? Hè? Zo, zo plukken en eten. Om het eigenlijk zo samen te vatten: dingen die je als salades, door je salades heen kan doen en zo. Eh, zo kan, eh, die je zo kan plukken, hè, wat goed, goed voedzaam is. Een beetje een overlevingsgids, hè, wat, wat, wat eten betreft, ik zou zeggen. Uh, als je ergens uh, hebt heb een soortgelijk boekje bij de hand, zodat je um, ja een, be een beetje weet wat je kan eten als je er ergens bent en je weet niet uh, uh, waar je bent of je weet uh, of je bent verdwaald of je moet, uh, of je, uh, of je moet overleven ergens uh, plotseling. Weet ik het, het kan zomaar gebeuren. Dus dan is zo'n boekje altijd wel toch wel handig. Ehm... Um, ik zal eens een keer kijken wat, wat, wat je... Um, ja. Wow, entered your Hé, wow, oh. hey, ik doe nog. Hallo. Hallo. Hey, hoe gaat het? Wat, wat las ik nou over die satanskerkgetuigen? Vertel daar eens wat over. Ja, ik maak af en toe een grapje. En dan, uh, ik, ik ben af en toe een beetje een halve uh, komiek, hè. En dan, uh, dan had ik wel een grapje, omdat eigenlijk iedereen uh, is gewend zeg maar, om over Jehovah-getuigen te schelden. Dat ken je toch, hè? Ja, dat dan, ken ja, ik af, heel erg. En, <laughs> en, dan, en dan heb ik dan een video gemaakt waarin ik dan schelde dat er weer een Satanskerk-getuige aan mijn deur stond. <laughs> ja, en, het, en, het, en het gekke is, uh, de, dus de, de, de zogenaamde Satanskerk, het bestaat wel, dus ja. zo, zo, zo gek is het niet. Uh, ja, behalve dat ze niet echt aan je deur komen staan. Hoor. Nee, dat klopt. Dus dan, uh, maar, uh, dan, heb ik, dan heb ik eigenlijk zo zeg maar uh, precies dezelfde techniek die de Jehovah getuigen gebruiken, die heb, ja? ik dan, uh, die heb ik dan zo vertaald naar de Satanskerk. Oh, dat is apart. Uh, ja dus de, die oh, de Jehova's, Jehova's die komen altijd met zo'n boekje aan en dan heb je een heel mooi bos met allemaal mooie elfjes erin en iedereen is blij en dan en dan laten ze dat plaatje aan je zien hè? Zo van mm. uh, meneer uh, droomt u ook wel eens van zo van, om zo'n plek om in te wonen, hè? droomt u daar ook wel eens van en dan zeg ik zo ze van ja, ja, ja, ja en, de, de, en daarna begint ze pas, oh ja, wij zijn van de Jehova kerk en dan en dan pas word je wakker zo van, oh jee, de kerk, hoe moet ik daar nou mee op? Dus, uh, ik heb helemaal niks met de kerk. Uh. Deur dichtst de, de Ja, maar je hebt dan ook uh, jova getuigers die dan zeg maar uh, een beetje gemeen kijken, hè? als je dan hun niet binnenlaat. Dan, dan worden ze zeg maar een beetje gemeen tegen je. En dan, snap je, met zo'n blik zo van, nou, dan hebben we wel andere manieren hè, om jou uh, uh, uh, Zo'n uh, zo blik te geven ze dan. Ja, zo, in de categorie als blikken konden doden uh, van Ja, of, uh, of zo van, uh, nou wacht maar, dan hebben we nog wel een ander trucje om uh, um, uh, jouw uh, blik. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik heb dan het, het voordeel, ik, ik werk veel op de zondagen. Dus ik uh, kom af en toe, uh, die ene keer dat, dat ze langs zijn geweest, dan vind of. ik een, een wachttoren uh, op, op de deurmat. En verder eigenlijk niet. Ik heb hier eigenlijk bijna geen last van Jehova's getuigen, gelukkig. Oh ja, nou, ze gaan meestal gaan ze dan uh, uh, de mensen helpen in gebieden waar veel probleemgevallen wonen. Dus meer in de achterbuurten en de, de buurten met drugsproblematiek en zo. Daar, daar woon ik, ik eigenlijk, hè? dus dan, dan krijg je ze vaker aan de deur. Hè? Ja, oké, okay, dan... Ja. dan, dan, dan, dan uh... Dan heb ik hier een beetje mas natuurlijk. Lars is, uh, is wat netter, dat, uh, dat, heeft, dat heeft al genoeg kerken. Dus dat, uh, dus dat, zit, uh, dan, dat zit dan wel goed. Nou moet, ik wel, uh, nou moet ik wel bekennen, een aantal goede vrienden van mij zijn Jehovah's uh, getuigen. Uh, maar die weten intussen wel beter om mij dan mij te proberen te bekeren of wat dan ook. Oh uh, ja, nou, ik, ben, uh, ik ben wat dat betreft geen uh, atheist hoor, want iedereen uh, moet gewoon geloven waar hij zelf zin in heeft. Hè, precies ik eigenlijk niet zo... Alleen, uh, ja natuurlijk, het is wel zo dat uh, uh, gelovigen zijn gewoon ook mensen. En daar zitten ja. ook weer slechte, me men slechte mensen tussen, hè, of soms. soms dus ja, maar, ja, ja, ja, kijk, kijk je, je, je hebt overal wel de spreekwoordelijke rot, uh, rotte appelen. Ja, die hebben het En die verpesten het dan weer voor de rest. Dat vind ik, altijd, dat, dat vind ik altijd dan weer jammer. Maar ik heb een aantal, uh, een aantal goede vrienden. Ja, die, die, die zijn Jehovah's uh, getuigen. En ja, daar, daar, daar kan ik het heel, heel goed mee vinden. Maar het, het, het zijn die fanatiekelingen die het dan altijd weer verpesten voor ze. Oké, uh, oké, okay, okay. ja, ja, ja, ja. De... ja, ja. Het zijn net, het zijn net mensen, hè? Ja, en uh, even kijken, haar zoon is, uh, hè, is wat je dan zou zo, noemen een afvaller. die is uit de kerk, die is uit de, die is uit de, uit de kerk uh, gestapt om het maar even zo uit te drukken, oh, voor mij is het gewoon een, een vorm van kerk, en ze gaat er gewoon om, ze, ze, doen, ze doen er niet raar tegen of wat, ook, dat, is een, een beetje dat zijn een beetje de bangmakerijsprookjes sprookjes hoor die je hebt. Uh, f -f -f -familie, bl oh. familie, familie blijft familie, ook al uh, keren ze de jaren, uh, ook al stappen ze uit het geloof. Oké, oké, oké. Ik heb zelf ook een geloof, en dat is namelijk uh, bijgeloof. <laughs> dat is mijn geloof. Ja. Dus uh, ja, ik geloof alles een beetje wat bijgeloof is, zeg maar. Ik geloof in uh, voedsel. Nou, is voedsel wel een officieel geloof, maar. Uh, heel veel mensen noemen het bijgeloof, maar in ieder geval, ik geloof dan in voedoe en in klopgeest, uh, maar uh, ik ben niet echt lid van een genootschap uh, daarvan ofzo, snap je? Dat, dat wil je niet. Nee, kijk, dat, dat, dat, dat hoeft ook, uh, vind, ik, de, vind, vind ik niet. Ik zeg, mijn, ik, ik zeg op mijn beurt, geloven moet je toch... Oh, pardon. Geloven moet je op je eigen manier in kunnen vullen. Uh, ik zeg op mijn beurt, ik heb ook geen... Uh, ge -ge geen priester of uh, dominee of wat dan ook nodig om te, om te kunnen communiceren met uh, mijn godsbeeld. Om het maar even zo uit te drukken. Bij uh, een okay. betere bewoording. Ja, ja. Ik en, ben ik en, een keer... ik en ik heb ja. ook geen... Ik, ik hoef ook niet naar een gebouw om te binnen uh, um Om één te zijn met, me, met, met, uh, met, met mijn geloof. En ik zie dat Marcus binnenkomt. Ha, Marcus, Marcus, hey! Marcus, oh! Marcus, Marcus. Mm. Posse, possen, posse En possen natuurlijk. Hoe gaat het? <laughs> Hoe gaat het? Hé, hey maar Marcus, heb jij wel eens... Uh, kerkgangers van welke vorm... dan ook uh, aan je deur gehad? Of, of, of wordt dat geregeld door je moeder? Nou, dat is wel, wel heel uh, grappig dat uh, ik... dat. Nou, het is wel heel grappig dat Posse dat daarover had, net ook in de video, maar ook, hij, hij vertelde dat mij ook op Skype. Maar ik, ik lag laatst uh, lekker te slapen, ik denk, uh, ja, de meeste mensen waren al wel wat wakker, maar dat was een beetje een uur of elf, half twaalf. En toen werd er aangebeld, maar ik verwachtte eigenlijk een pakketje. Dus oh ik denk, nou, ik ga heel snel mijn broek aantrekken, heel snel naar beneden rennen. Maar het van, van een paar oude wijven die uh, met, met een boekje aan de deur van... Uh, hier, uh, hier kun je misschien wat mee over het geloof. Ja. Ik, dacht, ik dacht letterlijk GVD, dacht ik. Ben ik daarvoor opgestaan? Ja, en dat dan midden op de dag, hè? hoe durven ze? Nou, kijk, ik, ik vind, kijk weet je, als, ik, als ik gewoon al wakker ben en, en uh, beneden ben of zo, dan maakt het me niet, ik het niet heel erg. Maar ik werd gewoon wakker gebeld uh, in mijn slaap. En dat vind ik. Dat vind ik echt uh, een van de kutste dingen die er zijn. Ja, precies. De, de, dus je, midden op op of dag word je, word je wakker gemaakt. Terwijl jij normaal gesproken 's nachts leeft. Wezen van de nacht. Nou, kijk, het, het is natuurlijk. Voor, het is in principe een normale tijd. Maar ik, ja, ik. Ik. Uh, sliep ja, nog. Ja. Dus ja, het, het lag niet, misschien niet. Het lag misschien aan mij. Ja. ja. Ja. Ik zeg ook niet dat het, dat het aan jou ligt. Het ligt aan hun. Dus. Nee, nee, nee, maar, nee, maar kijk, het maakt niet uit aan wie het ligt, maar ik, nee. vond het gewoon, ik vond het gewoon heel erg vervelend, omdat ik uh, wakker gebeld werd. Ja. En in principe ja, dan heb je natuurlijk mensen die kunnen zeggen, ja, maar om die tijd hoor je niet meer te liggen en te slapen. Ja, nou, dat bepaal ik zelf toch wel. Nou, nee, precies. Hij voor hetzelfde voor geld, ben iemand die, uh, weet ik het, die, die nachtdienst heeft of zo? Kan, kan, ja. Ik bedoel, eh... Uh... Kijk, ik ben een van de, uh, een van, uh, een van de laatste die uh, militaire dienst gedaan heeft. Dus ik heb ook aan mijn postje nachtdienst gehad. Ja. Ja, of voor hetzelfde uh, geld het ben je gewoon uit... een <laughs> uitgezochte. Uh, uh, maar Ik snap posten wel, want het is gewoon heel bloedirritant als je die, die, die gasten aan de deur komt. Ja. En je denkt van, nou, er komt iets leuks, of een pakketje, of, uh, iemand vriendin, ja, of een, een vriendin, of, of een minnaar, en dan krijg, Beter, je, ja. uitgeren, krijg, je, dan krijg je die ongein. Ja, ja, ik vind Tom's opmerking ook wel uh, leuk. Ik kan, ik kan niet soortgelijks, uh, kan ik zeggen. Hij zegt, ik geloof in Wodan katwonen ligt ligt lekker op schoot beter geloof kan je niet hebben Nee, wij hebben op uh, onze, uh, onze op de manege hebben wij een paard en dat heet Loki oh van, uh, van indiaan afgeleid hè? nee nou, Loki van, van, de... het, van het, het, het noorse geloof ja wou ik ook zeggen oh wacht ik haal het door elkaar met Lakota dat is indiaans ja, nee, uh, L Loki is de, is de Noorse god van de baldadigheid, hè? Van, de, van, de, van het kattenkwaad. Ja. Oké, okay, volgens de mythologie is het eerst kattenkwaad wat hij uithaalt. We hebben van, van de... Eh, qua qua jonge streken, maar la, later wordt hij, omdat hij... Min of meer genegeerd wordt door zijn broeders en zijn, door zijn broeders, zusters en vader, uh, wordt, wordt, hij, wordt hij later bozadiger, maar dat laten we even buiten beschouwing. Ja, yeah. en de, de, de, de, de, de, de trickster wordt hij dan ook wel genoemd. En uh, toen hij nog in uh, uh, quarantaine was, uh, samen met, uh, met een ander paard. Is hij ook degene die dus uh, die, die uitbrak van de twee? <laughs> hij heeft dus letterlijk uitgebroken, hij heeft het uh, hek gebroken. Zo, <tie> uh, uh, Ja, de omheining heeft hij, heeft hij gebroken en hij is over de restanten heen gesprongen en is uh, lekker uh, uh, rond deze rennen in het aangrenzende veld. Nou, nou kon hij geen, nou kon hij geen zo. Dat scheelt, maar ja, het is, het is wel toepasselijk. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Dus uh, dat is altijd, uh, dat is altijd van. Wel... En zo, zo, zo, zo, zo, zulke dingetjes, dat is uh, ja, dan, dan, dan is een dier gewoon echt dan heeft een dier gewoon terecht die naam uh, ge, ge, gekregen. Dat is apart. Dat is inderdaad uh, wel een beetje apart, hè? Ja. Also, even kijken. Verder kan ik uh, geen, dieren geen dieren bedenken die uh, een toepasselijke naam hebben. Nee. Nee, nee, nee. Ja, we, we hebben dan een, pa een paard dat heet Guinness, hè, naar het uh, biermerk. Eh, uh, dat, uh, dat is best wel een vrij zwaar bier. Nou, meneer is ook wel een vrij zwaar als je op je voet staat. <laughs> maar een vrij ja, op, ja, ja. Maar, maar een vrij lomp dan ook hoor. Het is meer het, uh, uh, het is meer vernoemd nou, vanwege de kleur. Um... Microphone muted. Ja, positief. Microfoon uh, activated. Zo gaan die dingen, ja, uh, ik was even. Uh, ik, uh, ik, ik heb van die momenten. dat ik even geen informatie absorbeer. En dat kan ik dan nu net even. dat ik. Uh, jullie waren aan het praten echt zo ja, maar dan, dan kan ik opeens niet meer volgen waar het over gaat. En wat absorbeer je dan wel? Posse? Ja, dat was ik wel Ik schreef wel gewoon even zo'n zo blinde vlek. Dat ik even niet. Uh, kon, uh, oh, een blinde no vlek. Jeetje. Dat ja, maar je dan niet met mijn ogen, maar dan met mijn oren. Dat heeft wel geen, uh, ja, bij jou, bij jou is altijd. Alles Contra, hè? Als contra. <laughs> ja. Oh, oh, oh, oh. Ja, even een moment van Oost-Indisch zijn heet dat. <laughs> dat zou ook nog oh, kunnen, ja. Maar dan, sp dan spontaan, zonder dat je dat zelf doet. Moet dat nou, Possa? Oh, dat was even een break. Ja, musical intermezzo. Ik heb er net een... <laughs> even kijken waar, uh, waar, waar, wat was jouw thema van vandaag waarmee je begon uh, ik had niet echt een thema ik, uh, ik heb wat over uh, ik, heb, ik heb wat verteld over de meidoren uh, ja een beetje over de wilde knoflook heb ik het gehad hè. eten uit het, uh, toen kwam ik op uh, eten uit het wild zoals ik zei ah. ik heb hier een boekje liggen dat uh, heet uh, food for free en dat, uh, daar, daar wil ik nog wel eens een keer mee experimenteren. Uh, en en toen, kwam je, toen kwam jij binnen, naar, uh, toen, toen kwam, kwam jij binnen, binnen, binnen, binnen en toen dacht ik zo: n... Oh, vertel eens over die kerkhangers die bij je, waar het over, over de chat al over had gehad. Uh, toen waren we flink afgetwaald. Zoals het hoort. Ehm... Um... Ja, eten uit het wild vind ik... Ik heb daarom, zoals ik al zei, een, boekje, een boekje over wat, wat als gids kan dienen. Uh, zodat, uh, zodat je in feite je sla en uh, je groentes en dergelijke uit het wild kan halen. Ja, alleen waar ik woon heb je helemaal geen wild. Nee, maar bijvoorbeeld... Uh, er, zijn, er zijn heus wel uh, planten in, in, in de buurt staan... ...die je in feite zo kan plukken en eten. Nee, bij ons in de steden heb je meestal niet zoveel eetbare uh, dingen. Want daar komen dan weer te veel insecten op af, hè, zeg maar. En dat is, die vind je eigenlijk alleen maar in natuurlijk... Uh, ...iets meer natuurlijke streken. Want dan... Uh, en onkruid heb je waar ik woon ook helemaal niet. Daar heb je echt bijna helemaal niet. Uh, onkruid, waarmee ik bedoel... Uh, uh, onkruid wat eventueel eetbaar is, uh, zeg maar. maar dat, uh, ja, oké. Okay, uh, okay. Nee, echt. En uh, dan heb je zeg nog maar de uitlaatgassen. Dus, dus als er al uh, brandnetels aan groeien, waar gewoon, dan kan je er beter maar geen thee van zetten. Want dan, uh, dan heb je gewoon uitlaatgassen door je thee. Ja, daarom moet je het ook eerst wassen hè, voordat je het, uh, voordat je het uh, consumeert. Ja, maar dat gaat ook helemaal. Het gaat ook helemaal via het zat gaat het naar binnen toe. Hè? Dus dat kan je er niet echt afwassen. Of zo. Nee, oké. Okay, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ge ge Osses. Gelukkig, gelukkig woon ik in de, hier, hier toch in een wat in de natuurlijke gebied. Dus ik heb wat meer keus. Ja, ik ja. wil ook ooit als ik de kans krijg, wil ik ook verhuizen naar de natuur. Ook als ik kan. Ja, ja gelijk. Maar wanneer ja. heb jij voor voornaast je oren gewassen? Ik was elke dag mijn oren. Elke dag? Elke dag? Oh, hè? dat, dat, dat, uh, dat, dat uh, nou, oké, okay. nou, dan weet ik dat. <laughs> Alleen niet met, uh, niet met zeep, maar gewoon met uh, heet water. Oh ja, ja. En waar uh, die vraag? Nou, omdat hij het over zijn oren had laatst. Ah, oh, um, oké. Okay. Daarnet bedoel ik. Ja, oké. Okay. Maar ja. Dan een goedemorgen Herman vanuit, hè? Oh, hallo Herman. Hallo Herman. Herman, Herman, Herman. Herman from New Zealand. <laughs> nou, je hoort het helemaal. Je bent geliefd, hoor. Hey, Herman. Herman, do you also know about... Uh, the Dutch sailing girl? Uh, Laura Dekker. You know? Ja, Posse. Dat weten we wel, hè, inmiddels, hè? <laughs> <laughs> nou, maar ik vraag het aan Herman. Ah, ik, het <laughs> ja. ik vraag het aan Herman... Dit ah, is aan jou, Marcus. We de weet je tinder, wat mij nou is, leuk om, Nou, Het lijkt me leuk om posten in 4K uh, op te nemen op video. Dat zou echt uniek zijn gewoon, posten in 4K. R waarom? Gewoon omdat hij, ook, hij heeft geen HD webcam. Dus ik heb hem nog nooit in HD van uh, hogere kwaliteit gezien. Ja, ik heb ook geen HD web webcam, dus wat maakt het uit. Ja, maar soms wil je mensen in HD zien, want dan weet je hoe ze er een beetje echt uitzien, hè? Ja, je kan ook iemand in het echt zien, Marcus. Ja, precies, dat is betere kwaliteit dan welke camera ook. Ja, maar kijk, bij jouw geval, nog kan ik natuurlijk moeilijk naar Schotland komen. Dat gaat een beetje lastig. En in het geval van Bossen, ja, die woont in Rotterdam. Ja, ook te ver weg. Ik maak maar een grapje, hoor. Het is ook te ver weg. Ja. Want uh, ik heb hetzelfde, als ik nou, uh, als jij, als jij in Rotterdam had gewoond, had ik vast al een keer langs gefietst. Ja. Ja, ja. ja. ja maar, en uh, door nog maar, hetzelfde liedje. Maar Marcus woont, uh, die heeft uh, taxipunten, dus hij kan makkelijker bij jou op bezoek komen. Ja, dat is makkelijker wel bij Posten natuurlijk, dichterbij dan Schotland. Ja, ik denk, ik denk als je naar mij toe komt dat je dan je punten dan uh, voor een jaar, voor, voor twee of drie jaar verbruikt. Punten? Ja, of, of wat is het wat je doet met die taxi? Oh, dat ja, ja, ja, ja dat. Ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, dat. Wacht even hoor. Je vat um, hem? Ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik vat hem, ik vat hem. Uh, maar volgens mij gaat hij niet eens zo ver, hoor, denk ik. Nou, daarom zeg ik voor twee of drie, dan ben je ze gelijk kwijt voor twee of drie jaar. Oh ja, jeetje, nou, dat, dat, dat, gaat, dat gaat niet door dan, uh, Donag. <lacht> en met de vliegtuig uh, zou nog wel ja. kunnen, maar Daarna Heb je dan iets van Airmails of zo? Uh... Nee, ja, dat oh. heb ik niet. Ik, ik reis nooit. Oh, dus je spaart oh. geen, uh, uh, Albert Heijn deed dat toch, uh, uh, met uh, R-Miles, oh, je die kon sparen. Okay. Ja, maar ik kom nooit bij de Albert Heijn. Ja, er zullen ook wel andere winkels zijn die het doen, mm. maar maar is, maar eens... dat niet, is dat niet ouderwets, uh, uh, R-Miles? Als er een verva vervanging voor is, dan, <lacht> dan gebruik je dat, hè, wat maakt dat uit? Nee, nou nee, nee <lacht> geen vervanging. Ik, ik, ik, ik, ik heb nog nooit zegeltjes of iets dergelijks gespaard. Nou, het is wel winstgevend, alleen uh, ja, je moet er even om. Uh, ja, het is wel winstgevend, want op elke 50 euro aan boodschappen uh, krijg je dan 2,50 euro gratis. Gratoi. Ja, als er iets is waar Hollanders dol op zijn, is het niet gratis. hè? Ja, bij voorkeur. Ja, maar als je uh, heel dat, dat, geld, dat, hè, dan... dat, hebben ze. De... Ja, dan, dan is eigenlijk dubbeltje meegenomen hoor, dan is het gratis en wel makkelijk. Ja. Alleen je staat een beetje voor lul als je nou een hele stoere man bent, euh, zoals ik bijvoorbeeld, en dan moet je bij de kassa, nou, staan en zo, en dan, ik dan, dan zegt, mee, hoor. zeg ze. eet je, eet ik nog zegeltjes, <laughs> eet, dan mag ik zegeltjes alsjeblieft, ja, dan sta ik echt voor lul, hè. het <laughs> past wel niet bij mijn ah, imago, ja. het past niet bij mijn imago. Oh, die manier, wel, okay. wel, Welk imago? Ik maak maar een grapje. Nou, ik, ik, snap wel, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Vrouwen zouden eerder zeggen, ja dank u, dank u wel. Kijk je nog zeigoedjes? Mag ik ja, heel even ja. lachen? Vrouwen die zouden dat dan wel doen. De mannen zeggen, nee, nee, doe niet al. Uh. Weet je wel? Ja, goedjes, denk je dat ik dom ben of zo? <laughs> ja. Nou, ik ben altijd blij, ben, uh, ben, uh, ben altijd bl blij met zegeltjes hoor, want uh, je spaart, uh, spaart ervoor. Dan, dan heb je misschien toch wat meer vrouwelijke hormonen, denk ik, uh, dan nog. Nou, daar, daar komt ook bij, op het moment dat het boekje vol is, dan kan je even, even zoveel goud boodschappen doen. En je kan lekker uh, likken aan zegeltjes ook, hè? Je kan lekker lekker aan zegeltjes ook. Ja, maar dat is niet echt. Uh, dat schijnt ook niet al te uh, gezond te zijn, hoor. Nee, nee. Dat, dat, dat, dat, dat zijn stickertjes. Oh, dat is helemaal mooi natuurlijk. En ik lik dan toch liever ergens anders aan als ik eerlijk ben. Maar dat is meer voor Ja, Zeg maar, maar gewoon waar je aan likt. Niet zo moeilijk doen. Dat geen zeg geen maar, mietjes. Zeg gewoon. Zeg gewoon waar je aan likt. Uh, moet aan de kut of zo. Uh, What the hell, hey! <laughs> is nog niet dat. <laughs> Dat is een platificatie, sorry. Ik, ik dacht, ik doe een keer een boer naar af zo. Het is Komt, nog niet na twaalf, eh, uh, ja, Nee, nee. Er luisteren geen kinderen naar deze radio, geloof ik. Dat weet je niet. Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik absoluut niet. En uh, het wordt ook opgenomen. Weet dus je niet. Het gaat, het gaat, het gaat, dit, dit gaat ook naar archive, dus iedereen kan het laten naluisteren. Om, uh... En, uh... En, en, en, ik, en ik zeg er altijd bij dat het voor alle leeftijden is, dus ik wil een beetje oppassen. Ja, straks zijn er hele scholen die erna luisteren, posten. Jouw schuld weer, hè? Ja. Oh, ik dacht dat, het, uh, dacht dat het meer een soort, ja, soort 40-plus-clubje was dit. zo. Nou, nou, dat uh, wil ik niet zeggen, want Marcus is 30 en jij bent, uh, jij bent niet veel ouder dan dat, denk ik, hoor. Ik ben uh, 44 Ah, oké. Okay. Dat vind ik een hele goede vraag van Herman, eigenlijk. Daar loop ik eigenlijk ook al een tijdje mee. Zijn er nu ook Nederlandse postzegels van de koning? In plaats van uh, dat uh, Willem erop staat in plaats, van, uh, in plaats van Beatrix. Die waren er al. Die, die waren, waren die er al? al? Ja, al tien jaar geleden op zo. Oh, dat Omdat uh, tien jaar geleden was al bekend uh, dat hij, zeg maar, de. De, ...de opvolger zou worden van Beatrix. En, en toen had je al zegels met zijn... Uh, ...ja, om het even plat te zeggen... ...met zijn kop uh, erop, hè. Met zijn kop. Die, die had je toen al, tien jaar geleden. Nou, oké, okay, dat, uh, dat, dat, dat, dat wist ja. ik niet. Uh, Ma Ma Marcus, uh, als jij tikt... ...dan horen we dat heel erg goed. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, ik zal proberen om het uh, even wat minder te doen nu. Meestal, ja, is, meestal is dat possen, maar nu, nu ben ik de schuldig inderdaad. Is nu, nu, dat nu echt zo ik... erg? Zal ik, een keer? Zal ik het een keer doen, maar dan gewoon expres juist? Is dat echt zo erg als ik tik? Ja, dat hoor je heel erg goed inderdaad. Nou, het is afgelopen, Kijk, uh, op, operator uh, uh, zegt ook wel eens, uh, zegt ook wel eens uh, wat, wat van. Uh, ja. ja, maar ik... Maar kijk, normaal gesproken... Zelf nooit helemaal een piepende bent, echt goed. Nee, normaal gesproken zitten jullie niet zo, zitten jullie niet, niet zo te tikken, dus dan valt het niet op. Maar nu voel ik het op en Marcus. Ja, ja, nee, Emma, nee hey, ik, uh, Heren, ik zie dat het uh, twee voor is, ik ga het afsluiten. Oh jee, yeah, uh, het is alweer zover. ver. Het uh, is alweer zover. ver. De, ik ga de fakkel der gezelligheid doorgeven aan Herman en Daan... Herman, Herman, Herman, Herman. En eh, uh, yeah, dus ik zou zeggen uh, geniet van de gezelligheid met, uh, met de, die twee heren. Uh, de, en dan uh, <tied> daarna uh, maken we het uh, maken we het avond, uh, de avond af met uh, rode oortjes met Guus en met Sunset. En wie er verder dan ook nog uh, in weten te bellen. Dat, uh, ja, leuk. Ik ga, ik ga zeker luisteren zo. Ja, ik, ik, kan, altijd wel, altijd, ik kan altijd wel genieten van, uh, van, van Herman en van, van, van Daan. En soms luister ik rode oortjes en soms niet. Het ligt een beetje aan mijn bui. Ja. Maar, uh... Ik zou zeggen, tot volgende week. En ik ga mij gewoon wat verdiepen in het uh, boekje uh, Food for Free. Misschien dat ik daar volgende week een keer uh, aandacht aan schenkt. En zo niet dan niet, dan komt er wat anders. Ja, nou ben benieuwd. Volgende week ben je er dus gewoon weer, of niet? Ja, volgende week ben ik er gewoon weer. Oké. Bij voorkeur wel. Eh... Uh, Tenzij het uh, uh, moet heel gek lopen, zoals. Wanneer was het verleden week of de week ervoor? Uh, da dat ik met uh, stroomstoringen te kampen had. Dat je. Maar uh, dan zal er vast wel iemand zijn om het uh, tijdelijk over te nemen. Ja, dan. Uh, dan wil Is er eentje wel uh, de show gaan doen, denk ik. Ja, of jij? Uh, ik... Of ik, dat of kan anders. natuurlijk ook. Of we doen het Polis. samen, dat kan ook. Ja, of. Uh... Nou ja, ik zie. Ik zie misschien dat uh, ik. Uh, dat ik, dat ik zie Noetski in de lobby Justin, zitten. Misschien wat Justin ook meehelpen.